10 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. De aanwijzingen dat de gestolen schilderijen uit de kunsthal in Rotterdam zijn verbrand worden steeds sterker. In Asti in Roemenië is gevonden in het huis van de moeder van de hoofdverdachte zijn resten gevonden van verf en spijkers, blijkt uit het dossier van het Roemeense onderzoeksteam. De verf en de spijkertjes worden nu in een laboratorium onderzocht.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 Ja, goedenavond. Laurens ten Dam zakte hun plaatsje in het algemeen klassement. In de laatste klim kon hij de klassementsrenners niet volgen. Dat is balen voor ten Dam. Je rijdt nog met de eerste team mee, maar uh, niet met de eerste vijf. En dat is net even jammer. En judoka Kim Polling heeft zich aan de vooravond van het WK aan haar knie geblesseerd. Mijn training liep ze een scheurtje aan de knieband op. Gevolg van een verkeerde worp. Ik stapte veel, veel te ver in. Het is mijn kant niet. Dus ik stap zo ver in dat die knie eigenlijk niks anders meer kon dan naar binnen schieten. Dus nou, dat deed hij ook. En toen, nou ja, krak, krak, krak. De voetbalsters moeten morgen winnen van IJsland om de volgende ronde te halen. Na het gelijkspel tegen Duitsland en de nederlaag tegen Noorwegen is dat een vereiste. De bondscoach Rosja Reiners verwacht dat IJsland te vergelijken is met het Noorse voetbal. Verdedigend, heel gegroepeerd, uh, terug. Dus dat zal, uh, dat zal weer het nodige vragen. Tot 11 uur en nog langs de lijn. Eerst PSV en A's Roma. Die hebben een akkoord over de transfer van Kevin Strootman bereikt. Roma betaalt PSV na verluid een bedrag van ongeveer 20 miljoen euro... voor de Oranje International. Strootman verblijft op dit moment in Rome. Morgen wordt hij medisch gekeurd. Vanavond verwacht hij persoonlijk rond te komen met de Serie A-club. Dat eh, wordt juist bekend. Volgens Marcel Brans viel de transfer niet tegen te houden. Al ziet de club het vertrek van Strootman wel als een... Groot sportief verlies. 23 jaar stroopman, Strootman. Hij speelde sinds medio 2011 in het shirt van PSV. En daarvoor was de middenvelder actief bij Sparta en FC Utrecht. William Vloed, goedenavond. Goedenavond. Van Sparta. Wat een goedenavond zeg. Ja, als het eigenlijk allemaal definitief is, dan is het een hele mooie avond. Ja, want vertel eens: wat voor gevolgen heeft dit voor Sparta? Nou, op eerste plaats, natuurlijk, je bent geneigd om heel snel naar de cijfers nu te kijken, dus naar het geld. Maar van de andere kant is het gewoon geweldig trots dat een jongen uit de opleiding, die bijna de gehele opleiding bij Sparta volbracht heeft, dat die nou zo'n mooie transfer kan maken naar de top in het Italiaanse voetbal. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja, uh, en, en, en op de tweede plaats is het natuurlijk ook fantastisch dat je, je nu toch in deze moeilijke tijd de nodige cent bij kunt schrijven. Ja, wat hoeveel is het precies? Nou, als het, ik weet niet wat exact de transfers zullen zijn, maar als het uh, 20 miljoen is, dan krijgen wij 3,85 procent. Dus dat is ongeveer tussen de 7,5 en 800.000 euro. Zo, goeie genade. Dat is heel veel geld. Uh, niet alleen voor mij, maar ook voor Sparta mag ik aannemen. Ja, want uh, mega veel. Ja, dat geloof ik best. Want uh, de, de, is de begroting nu gelijksluitend? Nee, nee nog niet. O, nog niet. Uh, dat heeft uh, toch mee te maken met het feit dat... Het door de uitgaven, onder andere aan de jeugdopleiding die wij hoog in het Vlaam hebben staan. Het heel moeilijk is om in de eerste divisie de, de begroting sluitend te krijgen. Dus ja, daarvoor hebben we nog wat geld nodig. Ja. Um, dit is wel een hele grote opsteker. Ja, dat uh, begrijp ik. Um, uh, hoe, hoe zit het dan met je licentiecommissie? Kom je dan ook in een andere groep, een andere schaal terecht door, uh, door deze meevallen? Nou ja, kijk, op een gegeven moment er zijn een paar meetmomenten. Een van die meetmomenten is natuurlijk nu uh, dat we cijfers in hebben geleverd. Dan zullen we in categorie 2 blijven. In, in de winter krijgen we een nieuw meetmoment. Ja, en dit werkt wel bij dat je stabieler en vaster in die categorie 2 uh, blijft zitten. Nou, dat is een hmm. prima categorie hmm. voor Sparta-Rotterdam. Zijn er nog meer uh, transfers die je nou lettend volgt? Ja, want we hebben natuurlijk in het Nederlandse voetbal hebben wij natuurlijk wel wat talenten rondlopen. Hè. Als je kijkt naar Valkenburg viergeven eh, bij AZ, waar de nodige gerucht de over zijn. Duarte die een opleiding heeft gehad bij. Sparta, ja, dan zijn dat natuurlijk altijd spelers die je in de gaten houdt. Dat zijn talenten die hoog in het faal staan, die hmm. door Willems geen beweging in te komen. Dan heb je in het buitenland natuurlijk ook nog wat spelers uh, MNS die in Engeland een redelijk goed jaar heeft gehad. Ja, op het moment dat daar een internationale transfer gaat plaatsvinden, ja, dan zijn we ook weer heel goed. Ja. Nou, het is een uh, hartstikke mooie avond. Gefeliciteerd. Uh, laten we ervan uitgaan dat het allemaal doorgaat. Dankjewel voor de invloed van uh van Sparta, want Sparta is dus, uh, als het allemaal doorgaat... zo'n kleine acht ton rijker als de cijfers allemaal kosten... bij die transfer van uh, uh, Kevin Strootman richting Aans Roma. Dan naar de Tour natuurlijk, de 16 etappe. Dat was er een waarin de winnaar uit een grote koproep kwam... en waarin de klasse-mensrenners elkaar aanvielen. Nou, even de namen, jongens, hou je vast. Adam Hansen, <lacht> Loza, Costa, Koppel. Dumoulin, de Nederlandse Dumoulin, Tom Dumoulin, Thomas de Gent, Johnny Hogeland. Hij completeert de kopgroep. Ik ga het ook zeker proberen. En, uh, ja, ik hoop dat het lukt. Het uh, is morgen nog een mooie tijdrit. Maar als je meestal in de ontsnapping uh, ga ik er natuurlijk niet mee bezig zijn. En dan is het vol vandaag. En de weg gaat toch niet zo heel erg stel meer naar beneden. Zoals uh, net na de top van die Kolder uh, McQueen, Moeilijke naam om uit te spreken. Ja, stil voor de spoorbaan inderdaad. Uh, er stonden een paar agenten voor die spoorweg en uh, ja, die gaven aan van jongens jullie moeten stoppen. En er kwam inderdaad gewoon een passagierstrein uh, voorbij. En Tom Dumoulin wilde naartoe. Ja goed, gaan we door. Tom Dumoulin, Dumoulin. Ah, komt er nog niet helemaal bij hoor. Kraakt een beetje bij Tom Dumoulin. Ja, de kikkerlimen kon ik gewoon net niet mee. En uh, ja, dat is wel jammer, maar. Uh, goed, uh, ik uh, kan er ook wel vrede mee hebben. Ik bedoel, uh, Rui Costa, ja, die wint de ronde van Zwitserland. Dus, uh, dat ik die niet kan volgen Berg op, dat uh, lijkt me geen schande. Rui Costa is de man die alleen aan de leiding gaat. Dat is ook de man die weet wat het is om een toer-etappe te winnen. Want hij heeft er al eens een keer eentje gewonnen. Dat was die etappe naar Superbest. Kijk ik even door uh, de bocht heen, dan zie ik daar ook Johnny Hoogeland Die het uh, moeilijk heeft, ja, ja.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 Best wel diep in de reserves geweest daar achteraf. Met dat op kop rijden. En, uh, misschien vandaag die klim een beetje onderschat. Hé, hey, Contador gaat aan. Daar gaat Contador weer. Alberto Contador. Dansend op de pedalen. Maar Bouke Mollema los je niet zomaar. Die moet je echt drie keer neerschieten. Bouke, Bouke. En ook uh, de gele trui Christopher Froome kwam uh, aan de zijkant van de weg uh, terecht. Moest met de voeten uit de pedalen. Moest weer op gang komen. En probeert nu met, uh, ja, met de moed man mannen op. Probeert hij te achtervolgen.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 van de hele is een beetje op die mannen, dus dat is wel zuur. Ja, een vierde etappe waarin een kol van de tweede categorie... notabene voor vuurwerk zorgde. Rui Costa pakte de winst. De Portugese won in 2011 ook al een etappe. De gele trui was voor van Chris Froome, die werd wel aangevallen. Maar de Brit hield stand. Hij is nog altijd de leider in het algemeen klassement. Laurens ten Dam uh, verloor een uh, kleine uh, minuut... Uh, dacht ik te gaan vertellen. En vervolgens is mijn tekst volledig uh, verdwenen. Dus uh, stel ik voor dat we naar onze Henk gaan. De Tourblik van Henk Lubberding. Ja, want ik wilde nog even zeggen dat Froome wel werd aangevallen, maar hij hield stand. In het algemeen klassement Laurens Dam verloren een minuut. Op de gele trein en, uh, zakte weg. Hij staat nu zesde. Quintana is hem nu voorbij. Uh, Henk, goedenavond. Goedenavond. Wat had, jij nou, had je dit verwacht dat het nog los zou gaan op die kol uh, van de tweede categorie? Nou, om eerlijk te zijn, niet hoor. Ik dacht, die uh, die, die rijden zo'n hoog tempo dat er weinig kan gebeuren. Maar de katusha mannen die dachten er anders over. En die, uh, die gingen met de man 3 drie op kop rijden. Okay. Toen dacht ik, nou gaat die Rodriguez dan uh, die hele afdaling in zijn eentje pakken. Ja, kan hè. Dus uh, ja, die testte toch even de boel. Die wil nog een paar plaatsjes stijgen. Ja, binnen kon hij toch niet meer. Dus uh, die rijdt toch echt voor het klassement. En ik zag straks een interviewtje met de honderdste renner van, uh, van uh, de Monfatou. Dat was uh, een Wit-Rus, die rijdt bij En die vertelde er dat ook dat, uh, dat hij nog graag een etappe wil winnen. Ja. Die Rodriguez. En dat hij nog heel graag een paar plekken wil stijgen. Dus Laurens. Ja. Pas op. Ja. Was dit de, de, de, de matige dag die eigenlijk iedereen wel, uh, wel een keer krijgt tijdens de tour? Van de toppers? Van Laurens? Ja, maar kijk, uh, meestal is het zo wanneer er een groep voorop zit: dan, uh, ja, dan, dan, dan zit er in de peloton uh, geen tweede uh, ja, rangsmaak, niet zeg maar, uh, zeg maar. De renners die op, op wat achterstand staan, die, ja, die hebben niks meer te halen. Dus het zijn dan de klassementmannen die nog een plekje willen opschuiven... of die het gevoel hebben van, nou, volgens mij heeft die of die slechte benen... of die, dat ziet er niet zo goed uit, we gaan eens iets proberen. We willen toch nog proberen om onze man, zoals uh, Rodriguez in dit geval... nog eens bij de eerste vijf te krijgen, misschien nog wel meer. Ja, en ze hebben nog geen rit gewonnen. Dus ja, publiciteit moeten ze toch ergens vandaan halen. En dat is stijging klassement... Hm. Of, en-en, want die Rodriguez die, uh, ja, die moet natuurlijk een berg op aankomst hebben... in de hoop dat hij er nog heel lang aan kan hangen... en dan zijn, uh, zijn pijlen boven schiet. Uh, die heeft een versnelling in de benen. Ja, ik vind het alleen maar weer uh, prachtig voor de Tour... wat ons te wachten staat. Een contador die ik dingen zie doen... dat is niet de contador van vroeger. Als hij nu versnelt, en dat doet hij gelukkig weer... dan rijdt hij veel zwaarder dan als hij ooit gedaan heeft... Daarna schakelt hij wel weer een beetje terug. Maar hij rijdt, hij rijdt niet meer met die omwendelingen wat hij, wat hij in het verleden deed. Mm -hmm. Maar hij, hij, hij is, ja, dat heb ik al voorspeld, ja, hij, hij tergt iedereen. Want een tweede plek is voor hem niet voldoende. Ja, hij is over zijn dipje heen, zo lijkt het vind je niet? Nou, hij, hij blijft vechten, dat, dat, is, dat, is wel, dat is wel echt contador. Hij, hij, rijdt, hij rijdt echt voor te winnen. Nou, ja, en, en, en eigenlijk kan hij, kan, kan hij berg op, kan hij die mannen... Uh, nou, in ieder geval vroem, kan hij geen pijn meer doen. Hmm. Maar hij blijft het proberen. En ja, waar, waar ruikt hij zijn kansen? Daar zien die afdalingen. Ja, en dan gaat hij weer tot op het randje. Ja, Letterlijk, hij schiet, ja. ja. Ja, en hij schiet onderuit. En uh, ja, je ziet het voor hetzelfde geld. Uh, ja, komt vroem echt slecht terecht. Ja. Maar even, ja, even en... naar de Nederlanders. Want op, op het moment dat dat gebeurde... Hè, vroem reed ja. even die, die berm in, komt erdoor, die, die, die, die viel... Um, wat had Mollema op dat moment kunnen doen? Had hij, had hij echt volgas uh, door nee. moeten rijden? Of had je dat op dat moment... Nee, hè? Nee. Nee, nee, maar dat... Kijk, Mollema was ten eerste al blij dat ze hem er niet af kregen. Dat hij er nou aan kon hangen. En dan verzin je het ook niet uh, naar, naar zo'n situatie om... Uh, ja, wat, wat, wat bereik je er in principe mee? Misschien hm. 10 seconden, 20 seconden. Ja. En, uh, ja. en dat kost je nog, nog weer zoveel energie. En hij uh, was blij dat hij denk ik even op adem kon komen. Ja, wat Koppendoor en, en, was ook niet blij hè, met uh, Quintana die wel, uh, wel doorrijdt. Ja, ja, Valverde en Quintana die, die, die rijden door. Maar ja. dat is ook logisch. Want uh, van de week, uh, Valverde reed lek. Vorige week. Hetzelfde verhaal. Want dankzij de Saxo-bank krijgt hij er nog zoveel overheen. Hè. Hmm. Ja. Dus... Uh, Kijk maar, de, maar, maar, als... kijk, maar je kunt niet wachten. Het is geen speeltuin. Het is ja, Ik hoop het niet, maar wanneer het uh, werkelijk dus echt nou slecht gaat worden, en je krijgt na de afdalingen. Ja, en ze gaan tot op het randje weer rijden, dus echt de grens opzoeken, ja, dan kun je een keer onderuit schieten. En dat heb je met droge weer meer, over te huis. Als meer over te vertellen dan bij het er is maar, zo. Even naar uh, wat jij vindt van, uh, van Mollema en wat je vindt van, van Tendam. Want die moet nu misschien een beetje bekopen wat hij heeft gegeven afgelopen zondag. Had ik een beetje de indruk. En of jij dat dat met mij eens bent? Nou, valt het wel mee? Nou, dat valt voor mij wel mee. Uh, ik, ik, ik denk niet dat het echt zijn ding is. Tendam is meer uh, een diesel, meer van een lange adem. Is minder explosief. Nou, kijk, en het is uh, ja, een strak tempo naar die berg toe rijden. Naar die laatste uh, beklimming. Ja, en dan is uh, in één keer die gaskraan open. Want die gasten hebben echt... Want binnen de kortste keren rees daar met een man op 15, 20. Ja, en ze bleven uiteindelijk met acht man over. Dus dan kun je nagaan hoe hard dat ze zijn vertrokken, die Katusha-mannen. Ja, ja, dat moet je ook kunnen. En dat is niet echt zijn ding. Nee. Dus ik ben daar niet zo bang van. Nee. Ik, ik vond het wel super jammer dat uh, Tom Dumoulin... die dus van tevoren zegt, ik wil graag meezitten, zitten. Ik ga er ook alles aan doen om mee te zitten. Maar niet ten koste van. Dus ik, maar ik ga het echt proberen. Ja, en dan denk ik weer... Ja, dat gelul van al die jaren die we hiervoor hebben gehad... van Nederlanders die dan uh, riepen... ja, maar het is allemaal niet zo makkelijk. Jullie hebben allemaal makkelijk praten van... Uh, uh, maar waarom zitten dan geen Nederlanders mee? Een groep van 18 man. wel? Dat is in het verleden allemaal gebeurd. En hij... hij hij durft het van tevoren te zeggen dat hij er alles aan gaat doen. Hij weet ook dat het niet mee zal vallen. Maar je moet ook een neusje hebben en het goede moment. En die jongen die heeft het in zich. Hij kan niet alleen hard rijden, maar hij heeft ook feeling met de koers. Van ja, dit is het moment, nu moet ik even aanklampen. Of ik moet een keer een tandje bijzetten. Ja, ja Ik vind dat, uh, dat is voor de toekomst uh, ja. Ja, er is Dat is geweldig dat we dat hebben weer in Nederland. Even naar morgen kort, uh, de, de tijdrit. Uh, wat verwacht je daarvan? Ja, uh, vroem uiteraard. Die verwacht ik echt weer. Ja. Ja, die gaat weer meer afstand nemen. Nou, we ja, gaan en, zien. Ik hoop, en ik hoop dat, uh, dat Mollema en Tendam de schade beperkt houden. Ja. Nou, morgenavond weten we het. Ja. Dankjewel, Enk. Tot morgen. Oké. Okay. And you can't hurry love. Het is negen minuten voor half elf. Zometeen veel aandacht voor het vrouwen EK het voetballen. Morgen de clash tussen Nederland en, en IJsland. Maar ook de Tour natuurlijk. En aan het einde van de uitzending, dan bellen we weer even met Brammetje Tanking. Maar eerst Judoka Kim Polling. Want die heeft eh, tijdens een trainingskamp in Spanje een scheurtje in haar knieband opgelopen. Dat is mooi vervelend. Uh, dat terwijl uh, eind volgende maand het WK in Rio de Janeiro is. Polling die, uh, verloor dit jaar nog geen wedstrijd. Met de Europese kampioen. En dus ook een, uh, is er dus ook een grote favoriet voor de wereldtitel. Tegenover verslaggever Ayod Kloosterboer legt ze uit... wat er nou eigenlijk is gebeurd. Nou, ik was trainingsstage in Spanje. En, uh, nou, ik stond tegen Judoka. Nou, ik ben rechts. Maar zij stond zo mooi voor een worp over links. Ik denk, nou, ik doe hem gewoon. Dus eerst zet ik hem in en toen stonden er mensen in de weg. Ik denk, nou, ik probeer hem nog een keer...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 Maar zelf, ik heb vorig jaar mijn andere binnenband. Dus van mijn linkerknie gehad. En het voelde eigenlijk wel hetzelfde. Dus ik denk van ja, volgens mij is het ook mijn binnenband. Dus nou ja, dinsdag teruggevlogen, woensdag MRI. En toen bleek inderdaad dat uh, mijn binnenband weer was. Het is minder erg vorig jaar. Dus dat is wel fijn. Want toen heb ik er zeker ja, drie maanden mee gezeten. Maar zoals nu, ja, ik kan al zoveel meer dan dat ik vorig jaar kon. Toen, dus ja. WK is uh, vrijdag over zes weken en ja, ik denk dat ik het wel gered allemaal. En wat mag je nu wel en wat mag je niet? Nou, ik moet aankomen. 2 augustus ga ik weer heen. En tot die tijd moet ik sowieso die brace omhouden. Ik moet elke dag fietsen. <laughs> en uh, fysio elke dag. En um, ja, die knie eigenlijk zo min mogelijk belasten. En maar wel die spieren, dus zoals die bovenbeenspier, die zwakt heel snel af. Dus die moet ik sowieso sterk houden. Maar het geluk is met de binnenband. Uh, Zoals nu, ik kan buigen en strekken. Dus dat is heel fijn dat ik dat kan. Want dan kan je in elk geval wel die bovenbeenspieren wat trainen. Ja, want hoe ja. blijf je fit als jij over, over zes weken ja. het, het WK wil doen? Nou, gelukkig ben ik ook in maart gebaseerd geraakt. Dat was voor het EK. Dus ik heb ondertussen wat ervaring mee. Want toen heb ik ook bijna niet geïnvloed voor het EK. Dus nou ja, Marlijn en ik die, uh, zijn het ondertussen gewend. Dus ja, het is vooral trainen op Marlijn in cardio en... Ja, het is wel lastig natuurlijk, want juroconditie is niet echt iets dat je echt specifiek kan trainen met apparaten. Want je gebruikt heel je lichaam en ja, ga maar eens vijf minuten stoeien. Dat, dat kun je niet trainen op een andere manier dan echt met judo. Hebben de mensen niet gezegd van nou, ik zou toch maar een beetje kalm aandoen. Want je, je staat eigenlijk aan het begin van een mooie carrière. Je moet niet het risico maar lopen dat je iets stuk gaat maken. Nee, dat klopt. En dat is natuurlijk nu met de binnenband. De eerste week doe ik ook echt rustig aan. En ja, als blijkt weer rustig dat het gewoon niet herstelt. ja, weet je, zou ik het nog rustiger aan moeten doen? Maar ja, weet je, in het ergste geval... Uh, ik moet gewoon zorgen dat ik het grootste risico pas gelopen op het WK. In het ergste geval scheur ik hem helemaal af. Maar ja, het is maar de binnen... Maar dat risico ben je bereid om te lopen? Ja, maar het is de binnenband. En op zich, dat is al vier maanden revalideren. En dat, nou ja... Ik bedoel, het is niet dat ik, dat ik heen ga als gewoon een of de iemand die misschien een partijtje kan winnen. Ik bedoel, ik heb dit jaar alles gewonnen. Ik win de Masters, Het toernooi voor de top 16 van de wereld. Nou, daar staan natuurlijk de beste van de wereld al. Ja. Dat win ik. Dus ja, ik wil wereldkampioen worden. Ja, oké, okay, een beetje risico dan maar even dan. Ja. Ja. Nou is het zo met judoka's. Um, die vertellen liever niet dat ze geblesseerd zijn. Want dan weet elke tegenstander, oké, okay, die knie is dus zwak. Daar kan ik iets mee. Ja, nou ja... Dan, ze, met andere ja. woorden, dan moet het nu dus wel erg zijn. Wil je het vertellen? Ja, nee, dat is het niet eigenlijk. Ik ben niet, ja, weet je, als ze er tegenaan willen, trap ze er maar tegenaan. Ik weet niet wat ze ermee willen bereiken. Maar ja, weet je, het maakt mij niet zo heel veel uit, dat. Het is een halve week, WK Rio, Kim Polling staat er gewoon. Ja, zoals het er nu uitziet, ga ik, ben ik er gewoon. En ik hoop uh, dat ik wel een paar trainen heb kunnen maken. Maar ja, ik ga er wel voor. En dan ga je ook gewoon weer gewoon voor goud? Gewoon? Ja, zeker. zeker. In Polling. We gaan, het, uh, we gaan het zien, de judoka. De Nederlandse vrouwenvoetbalploeg had het EK zich waarschijnlijk anders voorgesteld. Door de onverwachte nederlaag tegen Noorwegen is het hoogst onzeker geworden... of Oranje de volgende ronde wel haalt. om Meles baalt nog altijd van die nederlaag.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 Het is wel speciaal om je hondens te voor oranje te spelen natuurlijk. Maar uh, mijn focus was toch al gewoon meest op de tweede wedstrijd en uh, ja, focus op de winst. Wat het zou kunnen zijn, we hopen natuurlijk allemaal van niet. En dat het tegen IJsland goed gaat, maar dat juist die feest interland bepalend is voor het mislukken van het toernooi en onnodig. Ja, laten we hopen van niet. Uh, we hebben nu gewoon volle focus op IJsland en uh, we moeten gewoon naar zelf, onszelf kijken en die drie punten pakken. Hoe is dat in de groep zelf na zo'n uh, zo duel?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 Het is wel spannend, hè? de druk zit er nu ineens wel vol op. Want je kunt zeggen over die wedstrijd tegen IJsland wat je wil, maar is maar één woord, moeten. Ja, dat is zo, maar misschien is het ook wel goed. Tegen Duitsland had ik ook heel erg het gevoel van, we moeten het nu laten zien. De druk was er echt en ik denk dat nou, we toen echt fantastisch hebben gedaan als team. Echt vooral als team. Gisteren was die druk er eigenlijk een beetje af. Hebben we het niet goed gedaan, dus misschien is het nu wel goed dat we echt die druk hebben van, we moeten winnen. Ja, alles of niets.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 En dat geeft ook echt, ja, dat doet heel veel. Als, je, als jij die bal verliest en je tegenstander heeft een twee meter verderop weer, dat je het echt samen doet. Dus ik denk dat dat wel een van de sleutelwoorden is, samen. Ja, Manon Medes was dat. Die is nog niet echt vrolijk. Verslaggever Ronald van der Geer in Zweden. Goedenavond, Ronald. Dag, ja, Ze klinkt nog steeds enorm down. Ik hoop toch niet dat het hele team nog zo in de put zit? Uh, nee, wat, nee, wat is jouw indruk? Bedankt. Nou, daar zijn ze dus langzamerhand wel een beetje uitgekomen. Kijk, je zit toch een beetje met een kater natuurlijk na de wedstrijd tegen Noorwegen. Vooral omdat de, de, de euforie na Duitsland natuurlijk zo groot was. En er zoiets was van, ja, dat Noorwegen, dat kunnen we wel aan. We kunnen onze eigen spel spelen, dominant zijn en dan zullen we die Noorden slachten. Ja, dat liep natuurlijk helemaal anders. Um, het lekker is wel dat Eichmann eigenlijk hetzelfde soort spel speelt. Zodat je erg uh, kunt, uh, kunt leren van je fout. En ik geloof dat, dat, dat uh, de meiden daar inmiddels wel van doordrongen zijn. En in elk geval... Uh, vandaag op de afsluitende training een, een, een ja, wat vrolijkere indruk maakt. Ja, want? Vertel. Nou goed, dus je merkt gewoon dat er wel een focus is. En dat ze, dat ze ervan overtuigd zijn dat het wel kan. Hm. Dat ze Noorwegen eigenlijk als een, als een incidentje beschouwen. En, en dat ze vertrouwen hebben in a, de manier waarop ze gespeeld hebben voorafgaand aan dit toernooi. Waar de progressie heel duidelijk zichtbaar was. Duitsland, ja. en, en, en ja, zij, Ze zijn ervan overtuigd dat het goed gaat komen. En ik denk dat dat de enige uh, goede uitgangspositie is. Ja. Voor de wedstrijd tegen Noorwegen had uh, de Bondscoasterosja Rijnis een strijdplan bedacht. Namelijk, zoals die zei, van achteruit de ruimte benutten. Ja, er lag ruimte in de eerste, in de eerste opbouw. Uh, met name uh, als je bij de keeper bent, dan, dan kun je gewoon van achteruit gaan, uh, gaan voetballen. Naarmate dat je verder komt in het aanvallende gedeelte, werd die ruimte gewoon kleiner. Uh, omdat die Nooren het speelveld gewoon heel klein maken, heel gegroepeerd speelden. Dat vergt natuurlijk wel iets, want als je een kleinere ruimte hebt, ja, dan, dan, dan uh, moet je een aantal andere dingen aanspreken. Uh, maar wij lieten het al eigenlijk liggen in, in die eerste fase, vond ik. En dat was, uh, dat was niet de bedoeling. Ja, Als ik dat zo hoor, dan, uh, dan zou je kunnen zeggen, dat is wat onervarenheid. Maar Daphne Koster lijkt mij dan toch degene die dat zou moeten doen. Uh, en die is toch redelijk ervaren. Heb je enig idee wat er dan, waar dan het, de, het probleem ligt? Nou ja, onervarenheid en misschien ook wel bij kwaliteit. Um, het, het is natuurlijk toch een kwaliteit om bepaalde dingen te herkennen. Je kunt natuurlijk wel instructies meekrijgen in het veld. Maar je moet natuurlijk uiteindelijk ook wel datgene herkennen wat je geleerd hebt. En misschien is dat wel a, onervarenheid en een gebrek aan, aan kwaliteit. Dus dat, um, en dat moet je niet vergeten, uh, je moet natuurlijk ook, ook wel scherp zijn. En, en dat was oranje niet in de beginfase van die wedstrijd. ...naarmate de wedstrijd vorderde tegen Noorwegen... ...werden ze wel iets scherper in de, in de eerste helft. Maar in de tweede helft was dat eigenlijk weer weg. Ja. En, en ze lieten zich een beetje overlopen door, uh, door, die, Noorweg, uh, door die Noorse vrouwen... In het, uh, in, het, uh, ...in het begin van de wedstrijd. En Daphne Koster is inderdaad degene die ze wel neer moet zetten... ...en die, uh, die eigenlijk het elftal op sleeptouw moet nemen. Maar die heeft het ook wel erg druk met haar eigen prestatie. Is ook niet meer de jongste... En weet je, je hebt daar dan middenveldsters voor nodig die lekker in hun vel zitten, die durft tonen. En juist die element van het binnenveld, ja, dat was eigenlijk de zwakke schakel in het, uh, het Nederlandse elftal. De twee uh, controleurs en ook wel de, degene die kort achter Melis speelde van de donk, ja, die lieten het allemaal een beetje afweten. Ja. En dan kun je geen vuist maken en dat zijn allemaal Melis net goed. We moeten het met z'n allen doen en vanuit onze eigen positie ook het allerbeste geven. Ja. ja, dat was gewoon tegen Noorwegen niet gebeurd. En, en ja, zij zijn er nu van overtuigd... dat ze niet twee keer in dezelfde val lopen. En, en dat moet dan maar houdvast geven voor de volgende wedstrijd. Ja, morgen dus tegen IJsland. Een ploeg die volgens de Bondscoach hetzelfde speelt als uh, Noorwegen. Vergelijkbaar met, met Noorwegen. Ik denk dat ze wel iets meer uh, voetballend eruit willen komen. Noorwegen was toch wat vrij snel uh, de lange bal. Ik denk dat IJsland daar een beetje uh, wat meer uh, ook kort uh, wil spelen. Maar ook... Uh, verdedigend, heel gegroepeerd, uh, terug. Dus dat zal, uh, dat zal weer het nodige vragen. Ja, nou ja, goed, ja, um, ja, dat moet samen gebeuren. Die conclusie kunnen we nu, nu al trekken, ook tegen uh, IJsland. Nog Even wat de uitslag betreft. Er waren wat verschillende scenario's. Doelsaldo en dergelijke, dat telde allemaal mee. Maar dat is volgens mij allemaal anders. Wat moet er dan gebeuren om Nederland een, een ronde verder te helpen? Nou, daar zijn we nu alweer een stapje verder mee. Omdat uh, de wedstrijd tussen... Of uh, de wedstrijd in Poe A waar Zweden en Italië en Denemarken en Finland tegen elkaar speelden, zijn afgelopen. En daar nou, heeft Nederland niet echt pech. Ik zal eerst even uitleggen. Uh, Doelsaldo en, en dat soort zaken telt niet mee als ze derde worden. Uh, de UEFA heeft besloten, naar aanleiding van uh, zaken die ze hebben gezien in 2009, dat... Um uh, omdat ze niet alle wedstrijden tegelijkertijd kunnen laten spelen. Ze hebben in 2009 gezien dat er uh, ploegen op resultaat zijn gaan spelen. Dus afwachtend niet het maximale hebben gegeven. En om dat nu te voorkomen uh, hebben ze besloten om, als er uh, nummers drie zijn... want even voor alle duidelijkheid, de nummers één en twee gaan door van elke pool... en twee nummers drie... Uh, als er nummers drie zijn met hetzelfde aantal punten... dan telt er geen doelsaldo, dan is er gewoon sprake van een pure loting. Nou, daar wil je natuurlijk altijd bij wegblijven. En wat dat betreft heeft Nederland daar een eerste stap in gezet. Omdat um, in Pool A is alles nu afgelopen. En daar is Denemarken in de slotfase langs Finland gekomen. Daar is het 1-1 geworden, betekent dat Denemarken op twee punten komt. Dat is de nummer drie in deze pool. Dan gaan we naar de situatie van Nederland kijken. Nederland heeft nu één punt. En je kunt dus eigenlijk heel simpel zeggen, winnen van IJsland... Betekent dat men boven Denemarken komt, loting weg is en men geplaatst is voor de kwartfinale. Dat is dus heel simpel. Het ja. kan nog wel even wat ingewikkelder, want je kunt ook gelijk spelen tegen IJsland. Dan kom je op twee punten net als Denemarken. En dan ben je weer afhankelijk van wat er in pool C gebeurt. En als Engeland en Rusland, die daar allebei nu één punt hebben, geen punten halen tegen de favorieten Frankrijk en Spanje dan zou het zo kunnen zijn dat Nederland zelfs met twee punten nog doorgaat. Ja, het ja. is allemaal heel ingewikkeld, ja. maar dan uh, is er dus ook geen sprake van loting. Goed, we zijn helemaal bij. We gaan zien hoe het afloopt. Dankjewel, Ronald van der Geer, de vanuit uh, Zweden. Dat het mannenvoetbal. Want Michel Jansen is uh, dit seizoen de hoofdtrainer van FC Twente. Met, uh, op de achtergrond uh, speelt natuurlijk zijn zogenaamde hulp. Alfred Schreuder een heel grote rol. De tijdelijke omzetting heeft te maken met het feit... dat de onbekende Jansen, tussen aan aanstekens... wel en de uh, Schreuder niet over het hoogste trainersdiploma beschikt. Michel Jansen heeft ermee leren leven... dat hij voor de buitenwacht als stroomman door het leven gaat. Maar dat deert hem niet. Nou, nee, niet echt. Uh, ik moet eerlijk zeggen, het is ook al een stuk minder dan uh, zeg maar eind vorig seizoen. Dus uh, wat dat betreft uh, heb ik er op dit moment ook minder last van. En iedereen zal het komende seizoen op je gaan letten? Ja, maar dat is sowieso. Dus waar je ook trainer bent uh, in Nederland, uh, wordt er altijd op je gelet. Uh, voorbije weken is er veel over jou gesproken. Het ging nooit over voetbal. Nee, nou ja, dat, uh, dat moeten we dus gaan, gaan omdraaien. Ik moet eerlijk zeggen, de laatste tijd wordt er wel meer over voetbal gesproken. Inhoudelijk, uh, met name richting ons, uh, onze selectie. Dus uh, we krijgen wel relevante vragen over, uh, over hoe het gaat met, uh, met het team. hebt nog twee mensen in je selectie. Chad Lee. Die niet wil spelen, hangende een transfer. Of misschien niet mag spelen. Dat is onduidelijk. En Michailov. Wat, wanneer weet je nou precies wat, wat, of ze er zijn. Of dat je er gebruik voor maakt. Of dat ze weg zijn? Nou ja, die onzekerheid is er. Dus, uh, en, en ook daarin zijn we, zijn we prima gekend. Dus, uh, en we weten gewoon. Uh, ja, dat we, met name met, met Nikolai. Dat hij dat gewoon deze week er nog niet is. Heeft ook te maken met de breakweek die wij hebben. Dus wij hebben uh, een activiteit nog uh, morgen. Nou, die wedstrijd zou hij sowieso niet spelen. Nou, dan geef je hem daarin wat extra ruimte. Daar is goed met elkaar over gesproken. En Nasser is eigenlijk dubbel. Ik natuurlijk aan de ene kant misschien wel uh, de transfer die hij nog gaat maken. Aan de andere kant weet ook iedereen dat we vorig jaar aan het eind van het seizoen ook al heel anders met Nasser om zijn gegaan. Dus uh, wat anders belasten, wat voorzichtiger brengen. Want het gaat er uiteindelijk om dat je spelers fit aan de start van het seizoen krijgt. Dus, en mocht hij blijven zijn we er ook van overtuigd dat hij aan de start van het seizoen fit is. Heb je een deadline gesteld? Nee, nee op die manier werken we hier niet met elkaar. Nee, want je, je bieverkeert een beetje in het onzekere. Nou ja, het enige wat onzeker is, is of die weggaat. Dus en, uh, ja, als die gaat, dan, uh, ja, dan, dan, dan is dat ook weer een gegeven. Alleen je werkt gewoon op dit moment gewoon nog met de groep... en daar is Nasser onderdeel van. En wij, aan ons is het ja, eigenlijk de taak om, om de groep voor RKC... gewoon op basis van, uh, van tactiek en ook met name op basis van fysiek klaar te krijgen. Nou, laat ik het anders stellen. Je hebt dus je keeper en uh, Chadli... Uh, dat je niet weet wat ermee gaat gebeuren. Je kan ook niet... Uh, vervangers halen. Want dan ga je iets doen waar je misschien... Uh, omdat nou, je dubbel zit, je weet niet wat er, wat er komt. Nee, maar daar ben je natuurlijk wel als trainerstaf mee bezig. En het is niet zo dat we, dat we hier allemaal uh, Pinocchio's hebben lopen. Dus uh, ja, er zijn gewoon, gewoon goede spelers in deze selectie. En wij kunnen dat in, in die zin ook opvangen. Kijk, op het moment dat je nog een keer Tadic en dat soort jongens geblesseerd erbij krijgt en Wout Bramer die al lang uit de running is. Ja, dat, dat weegt veel zwaarder dan bijvoorbeeld puur alleen Nasser Chatti. Ja, maar... Uh... Je hebt het over Michailov, die heb je deze week nog vrijgegeven. Is het zo dat je aan het eind van de week moet weten, weg of komen? Nee, dat, dat weet ik niet. Dus dat, dat zijn ook dingen waar ik me op dit moment totaal niet mee bezig de trainerstaf zich niet mee bezig Dat is gewoon puur management, wij krijgen die informatie door en ja, wij handelen daarna. Ja, heb je elke dag overleg met voorzitter Munsterman over hoe of wat? Nou, niet, niet structureel overleg, maar er is wel, wel structureel contact. Dus er is veel contact, maar er is niet elke dag een moment dat we bij elkaar gaan zitten. Maar er is elke dag contact. Wanneer staat de echte teamfoto, wanneer is de echte teamfoto van FC Twente beschikbaar voor het komend seizoen? Nou ja, ik hou, me, ik hou me dan toch maar weer vast aan die deadline van, van 2 september. Dus dat, dat is transferwindow einde. Dus en, en dat is iets waar je waar je, je op richt. En ja, je hoopt, en ik heb dat voorbeeld ook al eens gegeven van volgende de AZ. Ja, dan hoop je dat je het wat eerder, eerder voor elkaar hebt. Dat je wat gerichter en sneller uh, richting basis en zo kunt gaan werken. Maar ja, op dit moment hebben we hiermee te handelen, mee te dealen. Iedereen is ervan op de hoogte. En uh, ja, het is eigenlijk, en dat klinkt heel raar, maar binnen de club is het gewoon heel rustig. Maar gek is dat, hè? Uh, Transferdeadline is de eerste weekend van september. Daarvoor zijn we al vier wedstrijden gespeeld. Ja, dat is heel vreemd. Maar ja, daar kunnen we ook een hele discussie weer op loslaten. Dus ja, ik ken dat het mooiste zou zijn op het moment dat je, dat je de competitiestad hebt... dat dan gewoon iedereen zijn selectie gewoon, gewoon uh, intact heeft. Weet waar die aan toe is. Aan de andere kant, ja, je weet het, het is een gegeven en je hebt ernaar te handelen. Michel Janssen tegen Rob Fleur. Ja, de voltallige raad van commissarissen van Heerenveen heeft besloten op te stappen. De stap volgt op het recente vertrek van directievoorzitter Veenstra. Het rommelt al een tijdje bij SC Heerenveen. Actievoerende fans, sponsors en vrijwilligers zijn namelijk ontevreden over het beleid... en willen een nieuwe clubleiding. Nou, ze zijn in ieder geval goed op weg daar in Heerenveen. Terug naar de Tour, de BELKIN ploeg Die kende vandaag een dag met uh, wisselende resultaten. Bouke Molma kon aanhaken toen de katusha renners de boel op gang trokken. Toen de Sky-renners Poort en Vroom aanzitten. En toen kon het doordemarreerden. Ten Tendam moest passen en verloor een minuut op Vroom. Dam staat nu zesde. Reden voor Steven Dalebout om ploegleider Nico Verhoeven op te zoeken. En ook hij zag dat Tendam vandaag net niet goed genoeg deed. Nou ja, er waren zes klasse mensrenners die eigenlijk voor hem zaten. En alleen Quintana die achter hem zat en Rodriguez die, die zaten er nog bij, dus er waren wel een beetje de waardeverhoudingen en Lau was de laatste die het moest lossen. Maar hij zat op dat moment dat hij gelost werd zat hij achter uh, achter Perot en achter uh, en die lieten het gat en die stuurden er tussenuit en toen kwam Lau op 5 uh, meter te zitten en toen kreeg hij ja, net omdat ook van voor Rodriguez zetten kreeg hij dat gat niet meer dicht. en uh, Had hij daar strak in het wiel gezeten, had hij, was hij er misschien wel net aan blijven hangen. Uh, en dan verlies je een minuut, verlies je één plek, zak je naar beneden in het uh, klassement. Uh, de luxe hebben we nu dat we dat eigenlijk al uh, heel erg jammer vinden. Hè? Maar aan de andere kant, ja, hij staat nog steeds zesde. Wat betekent dit voor de rest van de, van de Tour? Voor, voor Lauders van Dam? Nou, je moet wel Laura van Dam. Uh, zijn directe concurrenten die achter hem staan, die, daar heeft hij nu geen tijdwinst op, winst op gepakt.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 Dan nou sta je op de positie 6-7 jaar. Als je daar van tevoren voor had kunnen tekenen, had je het gedaan natuurlijk. Ja. Mollema zit aan de goede kant van, van die breuk. Um, ja, de, de klim in de, op de klim blijven ze bij elkaar. Hè. Maar dan komt die afdaling. En dan gebeurt er toch wat met Contador en, uh, en Froome. Uh, hoe heb jij dat precies meegekregen? Zat jij daar in de buurt toen? Nou ja, we hebben eerst die klim gezien. En Bouke zat in het laatste wiel. En uh, ja, het was een beetje Contador en. Uh, en zijn ploegmaat uh, Kreuzinger bleef demmereren. En ik denk dat ze uh, ja, vanuit de auto ook de instructies kregen om te demmereren. Omdat ze zagen dat Bouke slecht zat. Mm -hmm. Terwijl dat gewoon ja, een beetje de manier van fietsen van Bouke is. Als je hem langer kent dan weet je dat hij zo op de fiets zit. Jij een weer schudden. Ja, dus hij had, uh, ja, het was heel lastig, maar hij had nog wel wat overschot om, om te volgen. Het was niet zo dat hij echt op zijn tandvlees zat. Het ziet er altijd bij hem wat lastiger uit, bedoel je, dan, dan het de werkelijkheid voor hem is? Ja, en het is ook mede daarom omdat Contador en, en Kroinsinger demareerden op punten waar je denkt... ...ja, hier ga je Vroem nooit lossen. Dus waarschijnlijk was hun intentie meer om Bouken te lossen. Maar in elk geval in die afdaling kreeg je toen de, de slipper van Vroem en de valpartij van uh, Contador... En uh, ja, Porter die kwam toen weer bij hun. En waren eigenlijk met vijf man weg. En het was eigenlijk Quintana uh, die daarvoor een beetje ja, de, de afdaling leidde. En op het vlak, uh, ja, de laatste drie kilometer uh, kwam, kwam, ja, kwam Vroom en kon er door weer vrij snel dichtbij. Ook omdat ze maar voren niet echt uh, doorgezet hebben. En wat Modema zegt zelf ook, zei vanmiddag zelf ook naar de finish. Uh, ja, ik reed daar in ieder geval niet om uh, meteen de Vroom, tijdwinst op Vroom te pakken. Nee, ik denk niet dat het uh, heel verstandig was geweest van Bouken om het te doen. Kijk, je moet wel zorgen dat je met die mannen die bij je zitten, als die het toen, moet je wel zorgen dat je mee zit. Maar waarom was dat niet verstandig geweest? Nou ja, ik denk dat, uh, dat je dan ook uh, minimaal tijdswinst pakt. Misschien ook niet. En dat je wel in elk geval een renner en een ploeg uh, zeg maar, tegen je zet. Ja, heibel in de tent. Ja, nee, maar dan gaan ze je wel uh, zeg maar, uh, daarop veroordelen. Morgen de tijdrit wil ik er ook even met jou uh, één ding uitpakken. Bouke Mollema. We hebben natuurlijk gezien dat hij een ja, fenomenale tijdrit vorige week reed. Maar dat vanmorgen dat moet toch meer zijn jan zijn. Hè? Wat, wat, wat verwacht jij van hem? Nou, Ik verwacht dat hij wel een degelijke tijdrit gaat rijden. Ook met uh, zijn prestatie in de vlakke tijdrit van vorige week. Dat was gewoon heel goed. En ook de, de tijdrit die hij in het Friesland gereden heeft... ...waar hij gewoon een hele goede... Uh, beklimming en, uh, ja In die tijdrit werd hij ook tweede, achter, achter Ru Ruiz Costa. Dus wat dat betreft hebben we er wel verwachting van. Uh, alleen uh, ja, het is wel zo dat de klasse mensenrenners die bij hem in de buurt staan zijn ook allemaal specialisten in, uh, in klimtijdritten. Dus ook Contador is natuurlijk een echte specialist in, in dit werk. En, uh, dus, dus ja, Bouke is gewoon goed. Dus we gaan proberen het maximale eruit te halen. contador kruisigers zijn heigen in de nek bij Bouke. Is het... Haalbaar, is het mogelijk die tweede, plek, die tweede plek vasthouden in deze Tour de France? Uh, nou ja, als je, het, uh, als je het op een vlakke tijdrit kan, uh, waarom zou je het dan in die tijdrit die we morgen hebben niet kunnen? Het is een heel zware tijdrit. Je start en je rijdt gelijk 7 kilometer, bijna 7 kilometer bergop, afdaling. Ga je weer 7 kilometer bergop en dan krijg je een 10-10 kilometer afdaling, en dan nog 2 kilometer vlak na de finish. Dus dat wordt gewoon echt een verschrikkelijk zware tijdrit met best wel tijdsverschillen. Maar zoals Kreuzinger en Contador en Bauke in de afgelopen tijdrit en ook in al die bergritten zijn ze altijd vrij dicht bij elkaar gebleven. Dat zie je nu ook in de stand terug, dat ze maar 14-15 seconden uit elkaar staan. Dus dat belooft sowieso een heel spannende wedstrijd te worden, waarvan een goede molle maar tweede kan blijven staan, maar hij zou evengoed vierde of vijfde kunnen staan. Nico Verhoeven was dat tegen Steven Dalebout. Ja, bij het naderen van uh, de Alpen komt in de Tour de France een aantal uh, vragen op. Kan Chris Froome nog bedreigd worden? Zal hij zijn voorsprong vergroten of juist niet? En doet hij dat in alle zuiverheid? De geloofwaardigheid van de sport is alweer ruimte-discussie gekomen... door het optreden van Froome, hoezeer hij ook pal staat voor zijn puurheid. Ivan Spekenbrink is niet alleen manager van Argo Shimano... maar ook vicevoorzitter van de internationale beweging... voor een geloofwaardig cyclisme... Jeroen Willaerts trof hem na de aankomst in Kap. Aan de finish gaat het door als alle dagen. De koumes, de kiosken van de Tour, de bewonderende blikken, het applaus. Even verderop, bij de fontein bij het hotel... is toch reden om te praten over de geloofwaardigheid van de sport. Ivan Spekenbrink. Hoe sta jij erin, in de nieuwe oplaaiende discussie over Chris Froome? Ja, over Chris Froome zelf spreken is natuurlijk heel moeilijk. Ik, ik, ik vind dat uh, in principe mensen het voordeel van de twijfel hebben. En zeker Chris Froome. Ik bedoel, de gele trui is een symbool in de sport. Ik zou liever de discussie uh, breder trekken. We hebben als sport uh, roerige tijden achter de rug. Een heel belangrijk element van de wielersport is, dat zie je hier ook, dat het al populairder wordt. Ook steeds meer tv-kijkers. Uh, maar om als sport vooruit te boeren hebben we niet alleen die populariteit nodig... maar hebben we ook de geloofwaardigheid nodig. En dan zien ze Froome gaan met dat korte beentretje. Niet eens uit het zadel op de van toe. En dan komt het weer. Zie je wel. De redenering. Het kan niet schoon zijn. Ja, dat is, dat is uh, te snel geredeneerd. Uh, nogmaals, ik wil de discussie breder trekken. Want ik, kan niet een, uh, ik ken Chris Froome niet, om het zo maar te zeggen. Maar hij is wel weer het mikpunt. Ja, en, en, Je nou, moet even bij hem blijven. Ja, maar daarom, de, de reden waarom hij mikpunt is... is dat van de, van de laatste 14 toeren Fransen... een x-aantal winnaars zijn weggestreept achteraf. Het kan niet anders dat hij gebruikt heeft, is dan de denkwijze. Nee, dat is niet de denkwijze. Alleen... Wel van een heel volgers. Ja, en dat is wat wij als sport uh, goed te maken hebben richting, uh, richting publiek. Ik bedoel, we hebben een verleden achter ons. En... Um... Ja, dus gaat men kritisch kijken naar, uh, de, naar huidige renners. Dat kunnen we niet het publiek kwalijk nemen, kunnen we zelfs media niet kwalijk nemen. Want dat is iets wat we de afgelopen jaren zelf gecreëerd hebben. En daarom hebben we ook de verantwoordelijkheid om nu aan het publiek een signaal te geven... dat ze de sport meer en meer kunnen geloven. Dave Brailsford, de topman van Sky, heeft uh, als antwoord op alle speculaties gezegd... dat dan maar alle WADA-cijfers en bloed. Beelden in het geval van Chris Froome openbaar moeten maken. Is dat dan een uh, overtuigende manier om de critici het zwijgen op te leggen? Ja, het is in ieder geval transparant. Dus dat is zeker iets wat, uh, ja, wat een manier zou zijn. En meer kan hij op dit moment natuurlijk ook niet doen. Ik bedoel, hoe moet hij verder laten zien dat de jongen uh, schoon rijdt? En ik snap ook dat hij als manager voor zijn renner uh, wil staan. Um, maar wat, ik, ik wil liever spreken vanuit de sport meer in, in brede zin. Wij moeten gewoon met maatregelen komen waardoor het publiek laten zien... kijk, we willen schoon, dit is wat we aan het doen. Dit is waardoor we de speelruimte echt verkleinen voor valspelers. En doen ze het toch, dan pakken we ze. En vervolgens moeten we laten zien dat de sport steeds schoner wordt... dat er minder mensen positief worden bevonden. Chris Froome is in het etmaal van de Van Toe drie keer gecontroleerd. Duidelijker is het niet dat er wel heel kritisch wordt gewaakt... Nee, precies. En uh, ik bedoel, daarom is het ook goed dat men dat zijn ploeg zegt, we gaan, uh, we gaan de waardes uh, openbaar geven. Ik bedoel, dan ben je transparant. Wat kun je eigenlijk nog meer uh, doen? En ik vind ook niet dat de discussie zoveel over Chris True moet gaan. Ik bedoel, als wielersport willen we vooruit. En als wielersport hebben we iets goed te maken. Uh, bij de fans, bij de media, bij alle, alle volgers. Um, en... Kijk, als je het heel negatief wil bekijken, alleen drie keer, drie keer testen op een dag. Ik bedoel, als je echt vals wil spelen, dan, uh, dan kan dat. En dan, spe, dan, dan, dan speculeer ik absoluut niet op vroem. En dan zijn die drie controles misschien niet eens afdoende om het wel of niet boven tafel te krijgen. Wij moeten gewoon met een systeem komen dat vals spelen eigenlijk niet meer mogelijk is. En dat andere dingen dan alleen de prestatie beloond wordt. Maar je bevestigt mijn idee, ook gevoed door bijvoorbeeld het boek van Tyler Hamilton dat er ruime kennis bestaat voor het verdoezelen van gebruik en het ontduiken van de controles. Dat kunnen zij van Sky dus ook tot zich genomen hebben. Inclusief Dave Brailsford, die in de missie van schoonheid zegt te telen. Ja, nu, nu zeg Achterdochtig, ik, hè? Ja, nu, ik wil net zeggen, nu zeg je een aantal dingen. Ja, er bestaat kennis om te verdoezelen, want, want wat je zegt, het boek van uh, Hamilton... maar ook het USA-rapport, Armstrong en zijn ploeg zijn ook nooit positief geweest... Uh, commissie zorgdrager, ook verhalen van renners die gebruikt hebben, ook nooit positief. Dus ja, er zijn dingen gebeurd. Soms ben je als, vaak zijn je als renner in het verleden de controleur te slim af geweest of te snel af geweest. Um, dat we het anders dan dat Dave Brails voor dat doet met zijn renners. Dat is natuurlijk iets waar ik zeker niet kan beoordelen en al helemaal niet op wil, uh, wil speculeren. Um, dus daarom zeg ik ook van, om die twijfel weg te nemen, moeten we laten zien dat het ons als sport uh, menens is. Er komen nog grote dagen aan in de Alpen en Chris Froome zal zich weer laten zien. En opnieuw zal die discussie losbarsten tot vermoeiend toe. Zijn de mensen misschien ook wel gewoon blind voor de pure klasse van een sportman? Of moeten ze wantrouwend blijven? Uh, ja, ik denk ik, het vervelende voor Chris Froome... Ik, ik denk dat Chris Froome zich hier niet eens zelf op aangevallen moet voelen. Dit is, hoe, hoe, hoe lullig voor hem het ook klinkt... Dit is een gevolg van, van het verleden van, van, de af, van de afgelopen jaren. Um, en daar zal hij mee moeten leren leven. Dat is de erfenis die hij heeft van wat er de afgelopen jaren gebeurd is. En wij hebben voor de mensen, voor het publiek, voor de sponsors... Voor iedereen te bewijzen dat op een gegeven moment die vragen wegvloeien. Omdat wij laten zien dat we een schone sport zijn. En ik denk dat het publiek... Het publiek zelf is inmiddels klaar met die discussie. Die wil mooie sport zien. Laten wij daar gewoon voor zorgen met elkaar. Ivan Spekenbrink tegen uh, Jeroen Wilaert En Ivan Spekenbrink is uh, niet alleen manager van Agro Shimano... maar is dus ook vicevoorzitter van de internationale beweging... voor een geloofwaardig cyclisme. Hallo, contacten met... Contacten met Hallo met, met Bram, Bram Tankink. Tankink. Bram met Robert, goedenavond. Goedenavond. Vind ik wel wat voor jou, eigenlijk vicevoorzitter... van de internationale beweging voor een geloofwaardig cyclisme. Het is een mooi hele mond vol. De titel alleen al. Ja. Toch? Nou joh, laat mij geloof ik maar lekker wielrennen blijven. Ja. Ja. ja, geloof ik wel. Uh, hoe ging het vandaag? Uh, ja, goed. Ja. ja, het ging best wel heel goed. Uh, voor alle plaatsen, goede benen wel. Ja, ik ben wel, uh, wel blij mee. Ja. Als, dat, uh, als, die, uh, als die zo blijft de komende vier dagen dan uh, ben ik heel gelukkig. Ja? ja? Wat uh, ja. wat kunnen we dan nog verwachten dan? Nou ja, dat gaat in, ga in ieder geval mee kunnen. En uh, dan kan ik er wel toch wel te steun zijn voor uh, Bouke en Laurens. En ehm. Uh... Ja, dat, dat zou heel handig zijn. En misschien ja, op zich uh, is het ook wel handig om in zo'n eens een keer meer, meer vooruit te schuiven. Maar dat heeft ook alleen zin als je wel echt goed bent. Ja, ja, snap ik, ja. Is dat zoiets als de Alduweze wat eraan zit te komen? Is dat dan toch eentje waarvan je denkt van als ik me toch goed voel, dan, dan vandaag maar? Dat, dat, dat is wel een extra motivatie, ja. Ja, ja. kan ik me voorstellen, ja. Wat, wat, ja. wat zijn de plannen dan? Eh... Uh, nou daar hebben we nu nog niet over gehad, we moeten eerst even kijken met de mogelijke tijdrit. Maar goed, vandaag was op zich ook een dag om mee te zitten, maar we hebben daar gisteren ook over gediscussieerd. Alleen uh, ja, het was ook die finale, Toch ook weer wa, was ik toch wel weer, weer uh, stond ik erop voor de ondersteuning van Laurens en, uh, hm. en Bouke, als het zover kwam. En dan ga je toch anders met een ander gevoel die koers in en dan, ga je, en dan, ja, dan spring je toch niet zoveel meer of dan spring je misschien niet meer. Ja, nee, Je bent wat, je wat afwachtender. Ja, en dan, en dan ga je, op, dan ga je niet meer zitten in de Tour. Dat, uh, dat is vandaag maar weer eens gebleken. Ja, ja, dus ja. Uh, ja, over bouw en lauw. Wat vinden ze eigenlijk van die afkorting, bouw en lauw? Uh, ik denk dat ze <laughs> zich daar allebei totaal niet druk op maken. Nee, oké. Okay. <totstuk> nee, nou, goed. Ze zijn bezig met hun prestatie momenteel. Ja, dat ja. denk ik ook. Even over Bauke Molle. We hoorden het eerder vanavond ook al. De manier waarop hij op die fiets zit... Ik bedoel, volgens mij als hij naar de bakker gaat, dan fietst hij zo, maar dan heb je toch de indruk dat hij het ontzettend zwaar heeft. Ja, ja. <lacht> ja, wij noemen hem eigenlijk in de ploeg, hè. Wacht even, want je verbinding wordt slecht. Beweeg even een meter naar rechts of zo. Ga even staan zoals Bouken fietsen, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, daar ben je weer. Ja, wat wou je zeggen? Nee, hij iets een beetje zoals F-Kartine vroeger, hè. Zo noemen, we, zo noemen we hem ook een beetje. f uh, ...zijn houding geeft weinig aan over zijn, uh, hoe erg hij afziet. Dus dat is op zich uh, uh, voor hem wel heel gunstig... ...omdat dan de, de rest in die, uh, van, die, uh, van die mannen denkt dat hij enorm het afzien is. Maar terwijl hij dan zelf zegt, ik voelde mijn benen niet. Ja. Is het ook een beetje een wapen? Uh, ja, ja, dat kan Jazeker, omdat, omdat, uh, daarmee kun je ze juist heel erg poppen, hè. De, dus uh, zo Contador, die, die volgens mij hebben die vandaag, wat een beetje het idee was, dat die heel erg veel hebben aangevallen. omdat ze dachten dat Bouk op knappen stond. Mm. Ja. Ja. ja, daar worden ze mismoedig van. Verwachten jullie nog wat van, uh, van Contador? Met betrekking tot de uh, tweede plek bijvoorbeeld? Nou uh, ja, hij, hij is vandaag uh, gevallen. Hè. Volgens mij, hij had een foto getwitterd van zijn knie. Ja. Dat uh, zag er niet heel best uit. Nee. Uh, als ik, dus, uh, dus, ja. dat al goed dus uit? Hij, ja, daar gaat hij misschien morgen wel last van hebben. Ja. ja, precies. Morgen de tijdrit. Ja, 33 uh, uh, kilometer. Wat, wat, wat verwachten jullie ervan? Uh, nou, in ieder geval dat het heel zwaar gaat worden. Een zware tijdrit. Ja, niet. Maar... Uh... Uh, ja, er het het zitten twee lange klimmen in, en, uh, dus het, worden, het is echt een, echt een lastig parcours. Maar op zich is het wel op het lijf geschreven voor, voor zowel boven als Lovins. Maar ja. eigenlijk, kijk, alle mensen die nu in de klas staan, zijn allemaal klimmers. Dus die kunnen dat in principe ook allemaal aan. Dus het gaat wel weer een hele strijd worden. Ja, ja de verwachting is dat Vroom morgen weer meer afstand gaat nemen. Verwacht je dat ook? Ja, dat, dat, dat zit er dik in natuurlijk. Ja. Maar goed, wij, wij focussen ons vooral op die tweede plaats nu... Uh, Um, het was niet zo, zozeer focus op Froome, maar eerder op uh, Contador en Kruidingen. Mm -hmm. Weet je wat ik mij nog afvroeg? Hè? Je, zit zo de, je zit er zo midden in die tour, dan ja. krijg jij überhaupt wat mee van de tour? Kijk, <lacht> ja, ik bedoel, zie jij zie in de bus onderweg, zie je een samenvatting of zo? Want zoals vandaag, ja, heb jij die demarage, hè, die poging van uh, Contador bijvoorbeeld gezien, of die valpartij of Froome op het randje? Ja, heel erg verbeeld op televisie. Uh, na de Tour is altijd zo'n zo programma van de, op de Franse televisie. Uh, naar, de, ...naar de uitzending. En dat loopt echt de hele tijd door. En toen fijn vangen nog even een samenplating. En dan zie je de samenvatting zie dan wel, ja. En als wij bijvoorbeeld uh, gefinished zijn, hè, we hebben een verplaatsing naar het hotel... ...en we zitten in de bus, dan heeft de busje altijd die finale opgenomen. En die wordt dan afgespeeld in de bus. Dus dan kun je ook de finale terugzien. En dat zich is dat heel leuk en ook leerzaam. Ja, het ja, is, ja, is eigenlijk wel bizar dat je ergens middenin zit... en ...dat je op televisie moet zien waar je eigenlijk middenin zit. Ja. Ja, ja. goed. Ja, ja, het ja, zij ja, zo ja. Hey, ik hou je niet langer op, de tune loopt ook nog, dus we moeten het sowieso stoppen. Ga lekker slapen. Uh, morgen tien voor drie start, geloof ik, voor jou, hè? Uh, ja, dat zou goed kunnen. Ja, volgens mij wel. Ja, check het nog even. Ja, ja. Het is wel ja, belangrijk nee, dat je op tijd bent morgen bij de tijdrit. Ja, <laughs> uh, even de tijd dus. Ja, oké. Okay. Bram, uh, welterusten. Tot morgen. Ja, bedankt. Goed, dat was Bram Tankink. Morgen de tijdrit in Radio Doe de Frans, zomaar het oog. Met Mieke van der Wij. Ik wens je nog een uh, heel fijne avond. Dag.